En ook vindt ze dat het CDA zich te veel laat leiden door financieel-economische thema's. De politie in Rotterdam is op zoek naar een meisje van vier dat sinds gisteravond wordt vermist. Rond half zeven liep het meisje, Rochara, met haar moeder over straat. En toen haar vader haar hen toe kwam, naar hen toekwam en haar na een korte discussie meenam. Na een paar uur lichtte de familie de politie in. Een zoekactie met onder meer camera's leverde nog niets op. De vader van Rochara is een man van 28, zonder vaste woning-verblijfplaats. In steden in, oosten, in het oosten van Rusland wordt gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. In totaal staan er demonstraties gepland in 70 Russische steden. Tienduizenden mensen hebben al laten weten dat ze in Moskou de straat op gaan om hun woede te uiten. De organisatoren wilden de betoging daar houden op het plein van de revolutie. Maar omdat de autoriteiten daar maar 300 mensen willen toestaan, hebben ze de demonstratie verplaatst naar een ander plein. De demonstranten zeggen dat de regeringspartij Verenigd Rusland de meerderheid in het parlement heeft behouden met behulp van grootscheepse fraude. De supermarkt in Almelo, waar gisteren medewerker werd doodgeschoten, blijft vandaag gesloten. De rest van het winkelcentrum gaat wel open. In de C1000 werd gisteravond een 18-jarige medewerkster doodgeschoten door een politieagent in opleiding. Vermoedelijk haar ex-vriend. Hij pleegde later op de avond zelfmoord. Het weer vooral in het noorden enkele buien, In de rest van het land zijn er zonnige perioden. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen begint droog, maar later op de dag volgt regen. Het wordt gemiddeld 6 graden morgen. Na zondag veel wind en regen. Dit was het. En... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knopen Lunette en Veenendaal. A16 Rotterdam-Belgische grens tussen Breda en de Belgische grens. A37 Hogeveen-Duitse grens tussen de knooppunten Hogeveen en Holsloot. Tot zover de verkeersinformatie.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 is gerust, is niet op de fiets gestapt en dan weggegaan. Ze we zitten nog een uur hoor. En op de weg is het ook rustiger nu. Ja, ik rij niet, dus dat scheelt ook alweer. Want ik, eh, ja, dat krijg je dan, hè. Dat krijg je hem niet aan. Oh, zo, maar het schijnt ook weer dat er weer extra belasting komt op die auto. Echt waar. Want dat gat, dat moet dicht. We moeten extra bezuinigen. 10 miljard, dames en heren. Oh, zo goed dat die Britten zeggen, Hey zoek het zelf even uit. <laughs> ja. Wij gaan er niet in mee. Ja, hij zat wel alleen nu, die, die, die Mr Cameron. Cameron, hij zat nu even alleen aan de tafel. Ik uh, ja. denk, ja, of ik het erg vind. Eén probleem minder, waar ik me ook druk hoef te maken. Ja, tot zij in de problemen komen, dan zijn we niet thuis, hè, natuurlijk. Ja, ik denk dat dat allemaal wel weer meevalt hoor. Ja, daar zijn we toch altijd weer. Ah, goed, we gaan ze toch. We gaan geen brood naar de overkant gooien. Nee. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Dan gaan we weer om de tafel zitten. Dan gaan we weer ontzettend lang zitten praten. Maar soms is echt zo depressief van het ouwe hoer allemaal gewoon. Het moet voor mij zo deprimerend zijn. Alleen maar de ouwe hoeren in je leven. Ja, dat is ook zo. Er komt niks uit je handen. Nou ja, ik heb hier. Als ik thuis iets gemaakt heb, heb ik een fiets gemaakt of een stoel ja. gemaakt. Heb. Ai, dat heb ik gemaakt. Nou, he, je zit volgens... net toch ook twee uur te horen. wat wil je nou? Ja, dat is waar, maar als ik thuis ga, ga ik weer productief zijn. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou ja, kijk, le ledigheid is als dus oorkussen natuurlijk, hè, als je niks doet. Dat is volgens oh, mij jouw idee. motto. Wat ja, was dat nou? Dat is een mooie spreuk, hè? Jeetje. Maar in China hè, zijn vijf hoge ambtenaren van de Chinese Belastingdienst geschorst. Ja? Omdat zij sliepen of de krant lazen tijdens een congres over de aanpak van luiheid op het werk. <laughs> ja, dat is Diepisch. wel mooi. Die vijf Diepisch. alle werkzaam op een in de noordelijke provincie Sanctie, werden... Sanctie, ik vind het wel een mooie naam, hè? Oké, everybody. Rise and Ja, wakker worden. Nou ja, ze werden dus echt geacht om de, de, actief deel te nemen aan de wijken. En, uh, want ze mogen niet zomaar een werkplek verlaten, geen computerspelletjes spelen. Zich niet overgeven aan wat genoemd wordt recreatieve activiteit. Daar hebben ze een hele dag naar moeten luisteren, natuurlijk. Maar ja, ja, toen zijn ze dus gewoon in slaap gevallen. Of we uh, hebben de krant gelezen van... Uh, hij is daar nog niet afgelopen. Oh. En dan zijn ze gewoon gelijk bam! ontslagen. Dat geschorst. Het kan echt lang duren. Ik heb ook wel eens bij zijn ja. vergadering gezeten. dan heb je een slaapdienst gehad, weet je al. Heb je een paar van die cliënten s'nachts die in het dak stonden, die naar beneden wilden. Ja, dat niet via de gewoon. trap. Ben je moe. En je bent gewoon gebroken en dan zochten nou we plakken nog even de vergaderingen vast. Van drie uur. Nou, ik vond het redelijk suf, ja. Maar ja. goed, dan moeten er ook wel koppers met spijkers worden geslagen. Dus dan moet je echt alles doen om er gewoon bij te blijven, ook, hè? Ja. ja, ik heb het ook gedaan. Ik heb een tijd in de ondernemingsraad gezeten. Maar ik had dus wel wat gevonden. Je hebt dan van die, uh, van die mentosjes met, met eucalyptus. Oh ja. En als je er dan zo in neemt, nou, van, dan was het echt van. stoom uit je oren. Je was er helemaal bij. Van, Nou, oké. Okay. Hey, moet ze moeten gratis kook uitdelen, dan gewoon in de zorg. Ja, ik denk dat het ook weer een beetje verslavingsgevoelig ligt, hè? Ja, nou, ja overigens. Oh, ja, dat schijnt zo te zijn, hè? Ja, ik heb daar nog wel. ...artikel over, over verslaving... ...maar misschien moeten we alweer verder... Ja. ...wat een idiote onzin ja, allemaal... ...dat weten we allemaal... ...dat drugs verslagen is... Dat is, wel is ooit. Allemaal. ...en wat een allemaal. ...hoor op radio zeg... ...is er nog muziek? Jawel, er is duidelijk muziek op die zender... ...en wat voor muziek... ...ik heb ze heel vaak gedraaid... ...everything is everything... ...your key is my girlfriend... ...nu heb ik iets anders gevonden... ...dat heet... Uh, Suffolkrate, suffolkrate. Suffolkrate. Als... Ja, hoe spreek dat je dat? Dat zijn diegenen die in Engeland zich aan de poorten vastklonken. Het zijn vrouwelijke vrijheidsstrijders. Oh. Wist dat niet? Nee, dat is ik niet. Sorry, eens wat. Oh. Aparte muziek. Van de groep Everything's Everfingers. dus. Sit on your face When I'm not there Sorry Ik had het idee dat het net over politieke dingen ging, Maar ja, ik krijg nou daar toch echt ander nieuws binnen hoor? Ja maar ik denk wel ja? uh, Je hebt vrouwen die ergens voor staan Je had dus vroeger ook de, de, die dames die te paard waren Die dus hun eigen ja? en, en je hebt hier de suffragettes En dat is dus een Engelse term ja? Die staat voor iemand die strijdt voor de vrouwenrechten Met name voor vrouwenkiesrecht Dat was vroeger in Engeland Okay. En uh, daar komt die naam van. En, maar ze worden ook wel vaak gezien als zure, lelijke vrouwen die geen man konden krijgen. Maar het tegendeel was meestal waar. Het okay. waren, het waren als jonge getrouwde vrouwen die actie wilden ondernemen voor hun rechten. Dat, was natuurlijk, dat waren echt uh, leuke tijden toen. En mm. wij hadden in Zandvoort ook een groep die dat deed. En dat was Aletta Jacobs. Je kent die naam vast wel, want er zijn hier daar straten genoemd. De Aletta Jacobsstraat. Ja. Oh, tuurlijk. Ja, tuurlijk. En die was de voorzitter van de VVVK, de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. En maar... uh, in... de uh, filmmusical Meer Poppins is de moeder van de familie ook een suffragette. suffragette. En in, de, in dat lied van, Meir, van uh, in die uh, musical wordt een lied gezongen over het onderwerp. Kijk. Ik dacht dat het in de macaroni ging. Suffragette of... Uh... Dat is een couchette is dat. Een couchette, oh. couchette, ja. Ach, wacht. Ik was even dat in de war. Een is dus gewoon een stoere vrouw die inderdaad uh, opkomt voor uh, het onrecht in de maatschappij. Ik dacht dat het een... Uh, dat het was iets voor in de... Voor een uh, de macaroni. Een coulstel, ja ja. ja. ja, ja deze plaat hoor je van, je gonna shit on my face. Ja, inderdaad, als het zo'n lekkere dame is. Nou. Huh? Nou. Tjoe. No. So. Nou goed, het is uh, everything. Everything. Het is een uh, geinig uh, beentje. Kijk eens even. Er zit ook een heel apart videoclipje bij. Ja, die zal wel een beetje ondruimend zijn, denk ik. Mm, nou, dat valt best mee eigenlijk. Nee, dit is een beetje, een beetje, een beetje freaky. Het is een beetje, denk je, oh, het zijn van die kunstenaars die ook nog muziek maken. Zo'n idee heb je dat wat. Ja, ja. Het is ja. kwart over negen. En de afgelopen week heb ik de wereldwijd door zitten te kijken natuurlijk. Ja, iedereen moet dat volgen. Want daar gebeurt het allemaal met ja. Thijs van Nieuwkerk is ziek. dan krijg je. Oh, dat heb ik gemist! Nou, ja. op YouTube ga je er even googlen en dan denk je van, oh, oh ja, even kijken, oh, dan zie je hem ziek worden. Nou, op een gegeven moment zie je hem gewoon heel snel een bericht voorlezen. Dan krijg je een fragment. En de volgende moment zie je dus. Uh, die, uh, die blonde. Die, nee, die, die andere, die, die oude man... Menno Bentveld. Nee, ja, die heeft het helemaal overgenomen. Nee, die andere. andere ja, nazi, die, Jan die, Mulder. Jan Mulder zie je dan een keer belden. Dan denk je van: God, dat is even. En dan eindelijk gebeurt er iets spannend. Zit hij weer door. Stapt hij uit Beelzen dan met IJs van Nieuwkerk? Ja. ja, ik denk: Nou, ja, misschien wordt het leuk. Dat dus zie je hem tijdje van Nieuwkerk in de hoek, zie je oh, zo'n kots, of spaai me niks hoor. Hij liep even naar buiten, ik kom gewoon weer terug. Het is wel echt een vakman, dat moet ik wel schrijven. Hij ging gewoon door tot het bitter einde en de volgende dag werd hij helemaal overgenomen. Dus, uh... Maar goed, het mooiste stukje televisie was toch wel dat... Uh... Het echtpaar van Job Studios. die maken alleen kunstwerk. of nou eigenlijk geen kunstwerk, design. En ze maken alleen dingen zoals hele grote kroonluchten. die zo groot is dat die bijna niet in je huis past. ze trekken alles uit proporties. en ze waren nu uitgenodigd om te praten over een nieuw werk. maar wat ze niet wisten. Dat ze ook nog even aan de tand werden gevoeld over een hek. wat geplaatst werd in Amsterdam. op verzoek van een hele goede verzamelaar, zei hij zelf. Ja. Die gek was op kunst en op design. En toen hadden ze nagedacht: van ja, een hekwerk is natuurlijk best wel iets vervelends. Hekwerk. Dus laten we het een heel veel week vervelend hekwerk maken. Toen werd het het hekwerk van, uh, ik geloof dat het een van de Westerbork was of zoiets. waren naar een concentratiekamp oh, geweest. Ja, ja, toen gingen ja. ze het. Dat... ...hekwerk van Concentratiekamp Westerbork nabouwen... ...met ook nog de schoorstenen waar rook uit vandaan kwam... ...en of er een van andere Latijnse spreekwoorden nog bij... ...met andere woorden... ...ze deden het... ...het, het hele toestandje van het Concentratiekamp... ...deden ze even dunnetjes over... ...als hekwerk om een huis heen. En, nou, dat, dat was één keer... In de, ...in de studio was dat dat... ...van nou, zijn een stelletje randenbielen... ...hij wist het ook niet echt goed te voeren waarvoor hij dat nou deed... Hij dacht vanzelf... Nou, ik kan alles gewoon uit zijn context rukken... en er design van maken. Dacht hij even mee weg te komen. En toen was de aflevering afgelopen... Ik dacht, nou, dit is een, een eikel zeg. En de volgende dag zat hij er weer... in een nog veel mooier jasje. Dacht hij, toch wel? dan? Nou, kom ah, ja. hier wel mee weg. Hij werd door iedereen onderuit gehaald. Hij, hij heeft zo'n gigantische uitglijder gemaakt. Dat is echt bizar gewoon. Echt een opmerking zo van... Nou, welke idioot gaat het nou bestellen om dat om je huis heen te plaatsen? Jort Kelder ook, welke idioot is dat met een beetje meer historisch besef? Hè? Ja. Uiteindelijk, na het vraaggesprek vroeg je nog wel... Misschien kan ik de volgende keer nog een keer terugkomen en dan gaan we over andere dingen praten in mijn boek. Ja, ja ik heb hier nu een tekening inderdaad, een ontwerp van het hek. Dat denk ik je zelfs voorstenen Ja. En een bel met erop de Latijnse tekst sum quicu, jedem das seine. Echt. Wat ja. een idioot om dat te doen. gewoon echt. Dat je denkt dat je alles kan maken. En ze zijn ook wel bekend om alles zo uit zijn proporties te trekken. Maar je kan sommige dingen, daar moet je van afblijven, randebiel. Ik zeg het nog een keer. <laughs> ja, ik, ik kon het echt worden om te denken dat je als kunstenaar, designer, alles maar kan beetpakken. En daar iets van kan maken. En dan ook nog geld verdienen over het over lichaam en lijken van anderen. Hè? Want dat is het eigenlijk gewoon. Want dat is niet zomaar een kunstwerk wat daar neergezet wordt. Nou, ik noem het niet eens kunst. Oh, een hekwerk. En dat tafelkleedje, dat vond je ook helemaal niks? Nee. nee en nee, met, nee, die, nee. Uh, met die torens van uh, ja, concentratie. Ja, maar je kan, het, je kan ook zeggen van, ja, Ik kan ook elke trash zijn. Ja, nou, dat zei hij dus niet. Nee, maar dat had hij, dat had hij moeten zeggen. Er zijn ah, overal in de wereld zijn er uh, slechte dingen. En uh, ik wil eigenlijk gedenken dat wij op moeten passen dat het niet weer gebeurt. Of ik een gedeelte van wat ik hier aan verdien, dat ga ik uh, geven aan Westerbork. Waar ze weer opgravingen gaan doen. Wees creatief. Maar hij ja. zat er een beetje... Maar als de, een de, lulletje rozenwater zat hij Ja, daar, een de. hippe klooi erbij. Maar ja. daar komt tot niks. En ik denk van, oh man, ik, ik hoop dat je hele... Zo failliet gaat. Nou, zo, ik heb mijn frustratie ook weer gaan. Ja, ik merk. het, Voelt het lekker? Ben je ja. nou, uh... Oh. Oh. Uh. Nou, lekker, nou? Ik kan nu hoor. nog naar huis te gaan. Neem je het over? Ik neem het over. Ja. Toepaklijft verbreiden tot 10 uur. Wat hebben we hier? Oh, wacht even. Sorry, dit doen we even over. Dat kan natuurlijk niet. We moeten wel even. Hè? Want we hebben heel veel Liam gedraaid met Liam Gallagher, Met BDI natuurlijk. Nu moeten we ook een beetje goed aankondigen dat Noah Gallagher ook een nieuws idee heeft, namelijk. A.K. Broken Arrow Hier, op de radio Ik ga een brief sturen Zo'n kerstplaat dat je denkt van nou, ik weet, ik, ik weet niet of ik het ga ritten de kist <lacht> het is allemaal wel heel zwaar. AK, Broken Arrow, Noel Gallagher, een nieuwe CD. En uh, het is wel echt Noel. Je hoort nu ook een beetje het verschil tussen Liam en, en uh, Noel. Ja? En Liam is toch even wat, uh, wat meer uptempo. En Noel is toch een beetje de zware uit het, uh, uit het gezin, zeg maar. die heeft toch een beetje meer geleden. ...in de, in de, in de familie-situatie. Geleden. Ja, geleden. Ah. Nou, we zaten ja. nog een beetje na te praten natuurlijk over... De, over de, ...een paar, paar weken geleden had ik het over... ...dat uh, in Duitsland natuurlijk heel veel rechts is. Dat, dat komt helemaal weer op... Uh, uh, noem je dat? Op een op, in, ja, in de opgang. Op, ja, een opspraak. Ja, al jarenlang en elke negeren ze maar een beetje. En uh, nu schijnen echt duizenden mensen... ...gewoon echt hele rechtsextremiste rechts ideeën te hebben. En ik moet zeggen... ...het is momenteel natuurlijk ontzettend goede voedingsbodem... ...op nu gewoon dat soort mensen ook omhoog te duwen... Ja, er is geen geld, er zijn geen banen. Het is precies dezelfde tijd als in de jaren 30. Ja, ja. Dus je zou best kunnen zijn dat. Ja. Krijg je we dan weer een wereldoorlog? Nee toch? Dat nou, niet, maar dat er gewoon iemand. Dan met... is er geen Nog... geld voor. Nee, nee, dat is wel positief. <lacht> okay. Iedereen moet nu zelf gewoon maar even een wapen kopen en ja. dan ten strijde trekken. En dan gewoon maar wat opruimen en dan hebben we weer meer kans op een baan of zoiets. Nee, ik, ik schrok ook wel pas geleden. Was ik met iemand aan het praten? Toen had ik een toevallig een foto van een cliënt bij me, die ligt in een stoel. En die kan verder niet zoveel meer. En die zegt hij. Die moeten gewoon een spuitje hebben. Het kost toch hartstikke veel geld? Ja. Ik denk, huh? Ja. Jeetje. En er waren meerdere mensen die dat zeiden. Ja, ja, nou, ja Wat moet je, je nou mee? mee denk ik. Ja, zo, rechts gaan we dus al denken. En ik betrap me zelfs ook op ideeën. Dat ik denk soms zo. Oeh. Dat is wel raar weet om je het je zo ik, te denken. Maar Weet je wat ik ook een beetje eng vind? Dat we allemaal die griepprik halen in uh, augustus. Ja? Dat is dé kans voor het ABP om te zorgen. Van, nou, het zijn meestal allemaal bejaarden die hem krijgen. <lacht> om ze in één klap uit te roeien. Dat is levensgevaarlijk. Dus ik zou zeggen, neem hem niet. Maar ik zou voor niet idee zeggen. Gaan we zo opzeggen. Echt? Ik nee, denk maar je dat er de momenteel. van die films over. Hè? Dat verzekeringsmaatschappijen. van... Standaard wordt alles afgekeurd. Weet je? Ja. <lacht> en dan, uh, daarna gaan ze kijken hoe ze dat op een andere manier kunnen doen. Hoe ze geld kunnen maken. En inderdaad oude mensen doen, Jij uh, moet echt van die, uh, van die, uh, Ik heb te veel van die enge boeken gelezen. Van die boeken gelezen ja, van die opruimboeken. Hier, wegwijzen met Jolande. Ben je helemaal gek geworden als ze raar ideeën gewoon ja. te toten te maar ja, het blijft natuurlijk wel zo als mensen dus niet werken. En ze, gaan, uh, ze, ze werken niet aan zichzelf. Want dat, dat is het grote probleem. Ja. Als jij niet aan jezelf werkt en altijd alleen maar de ander de schuld geeft. Dan, dan, dan heb je toch die spreuk van vroeger. Als je naar iemand wijst, ja. wijzen er nog wel drie vingers naar jezelf. Dus misschien moet je toch eens kijken... Of je zelf niet uh, wat kan doen aan jouw situatie. Ja, nou, het is ook heel vaak. We zitten in zo'n veroordelingsmaatschappij. Ja, Overal ja. moet je een mening over hebben. Vroeger hadden we zoiets. Oh, een leuk liedje. Tegenwoordig moet je. Nou, wat vond jij van het liedje eigenlijk? Jij zit op de bank. Ik doe het ook, weet je. En dan hoor je een liedje. Die, wat vond jij van het liedje? Nou, ik vond er niks aan. Nee. Er moet ook een mening elke keer ja. vastkleven. Overal moet een jury bij zitten. Ja. En dat krijgen kinderen al van jongs af aan al ingegoten. Want ik bedoel gisteren ook weer. Weet ik hoeveel mensen hebben naar de, naar de, of de Force of, gekeken, of Holland ja. gekeken. 3,5 miljoen werd geschat ofzo. Ja. Wauw En dan is dan weer de, de, de, de vraag is, is het wel echt de Voice of Holland Want vier van de tien waren, waren buitenlanders of zoiets nou, Mag dat dan wel Ik hoorde vorige week dus dat, uh, in het bejaardenhuis Dat ze dus met al die oude mensen ook naar de Voice of Holland kijken En mijn moeder vindt het erg leuk ja. Maar ik denk ook van ja dan, dan zeggen ze misschien van, Ja er staan tien televisies Er wonen 400 mensen jij weer 400 extra luisteraars Terwijl de helft slaapt <laughs> Die zijn geen echte luisteraars Nee nee die, ja. uh, Maar die vinden het gewoon wel gezelliger met elkaar Een beetje naar het uh, beeldpuis te kijken ja of nee het flatscreen te kijken ja zoiets ja. ja dit is net ik zeg vroeg, zei ik ook van Sky Radio Sky Radio de meeste luisteraars nee gewoon, Sky radio irriteert het mensen, dus je laat hem aanstaan. Irritier, je zet ja, hem s'nachts ja, ja. niet eens uit. Vind ik, oh, stond hij de Ik had het helemaal in de gaten hoor. Zegt wel altijd al die muziek. Maar Wacht. Maar het blijft dus wel zo. Het verbetert weer. Ik vind het echt gaaf, dat eindeloze gebouw op oh. de radio. nu val ik eindelijk in slaap. Ja, ja, ja. Dat, hebben, dat hebben onze luisteraars nou weer. Dat, dat is ook weer waard. Ja, onze luisteraars vallen gewoon vanzelf in slaap. Nou, uh, ik zit te kijken naar de. Oh ja, hier. Dit. Ja, uh, Frank Turner is een nieuw If I ever. If. I ever a straw? If ever I stray. Oh. Maar to stray is volgens mij dat is een strijk op de viool. Oh, wat leuk. Niet op een strijkplank. Ja, ik weet het. Misschien ook wel. Je hebt ook de stray cats, hè? Ja, precies. Oké, okay, nou, nou, laat hem horen. Laat hem horen. Start! Ja, uh, wil een muntje uh, dingen? Forgive me someone for I have sent. And I know not where I should begin And some days it feels like you just can't win No matter what you do or say Kill me, but I don't feel stronger. Life is short, but it feels much longer. When you've lost the fight, yeah, you've lost that hunger to pull yourself through the day. But if ever I stray from the past, You most days it feels like I don't deserve you and I wonder that you're all If you've got my back, I'll go on If you've got my back, I'll go on The Magische Muziek Mix Met Wilco en Jolande The End Is Near Yeah, I my mama What's wrong? What's Nobody's dealing No one is gone Got a twitch in the touch You must be so, so young You're moving on Give up in one day, does it get there in two? Fijne muziek, de jam en uh, moving on, dames en heren. Ja, toepak leeft de radio, fijn dat u er op aanstaan. Het is bijna weer. Uh, dit, dit is al zover. We zijn te laat eigenlijk, we zijn vreselijk laat. Voor moving on? Nee, voor moving on, voor uh, dit. Dit is Zandvoort het voor, Zandvoort Nieuws? Nieuws. Ja, voor Zandvoort Nieuws. Ja, voor Zandvoort Nieuws. Nou, vanavond uh, heb ik een uitje. Ik ga vanavond naar uh, Hildering, want die spelen in Theater de Krocht. Ja. En ze hebben daar een uh, kluchtig blijspel geschreven door Jan Kerkhoff. En het heet Allemaal je moet elkaar kunnen ruiken als het spannend Ja, dat wordt. wordt wel heel gezellig. En uh, nou, als, met een beetje geluk kan je nog naar binnen. Want ze hebben vrij veel donateurs. Ja? En ze zeggen ook altijd dan als ze beginnen van... Uh, ik weet wie er geen donateur zijn. U kunt zich bij me melden straks. Er zijn er nog drie die geen donateur zijn. Zo zeggen ze dat altijd. En de waar. volgende stap is echt uh, dat ze je naam gaan noemen op het podium. Ja, ja. <lacht> en dan gaan ze met z'n allen naar je wijze. En dan ze. Zo... Ja. Zo'n film van is dat, hè? Ja, nee, dat was bij de Weetwas. Dus dan had je een varkensmaskertje uh, ja. moest shoppen verneuzen. Oh my god, joh vet. Ja, precies. Joh, vet, vet, vet. The end is near. Ja, precies. Nou, het is wel goed om een blijspel te bezoeken, want ja, joh net al. die end is near. Ja, nou, precies. En dit zijn blijspelen, die zijn nog goed te betalen. Want als je gewoon echt naar Joop van Ende gaat en alles. Sorry, maar dat uh, doe ik al lang niet meer. Nee, is echt. Ja, en die moet ook gesteund worden, want het is toch heel belangrijk dat het doorgaat. Er zijn zo weinig musicals in Nederland, hè? Dat in de RTL Boulevard daar we dus even stil gaan staan Nou, begin van november heeft natuurlijk Eneco de bouw aangekondigd Van een nieuw windmolenpark Op 23 kilometer uit de kust Zie je niks van Nou nou, ik weet niet of je daar iets van ziet. Nou ja, het, het kan toch wel eens weer, tegenvallen. Hè? Het gaat voor 135.000 huishoudens, huishoudens leveren. Dat is niet zomaar iets. Hè. Gewoon de hele, de hele bollenstreek kan er gewoon opdraaien. Dat is wel bijzonder. Want een bollenstreek betekent kassen. En het betekent ook, ja, dat kan er allemaal opdraaien. Dus het, heeft, het levert echt wel wat. Alleen zijn er heel veel mensen erop tegen. Beter uh, op tegen of heb je er eigenlijk idee van Hoe komt het er nou uit te zien? Ga naar die bijeenkomst. Die wordt gehouden op uh, dinsdag 13 december om half acht. Uh, dat is hier het NH. Conference Centrum Leeuwenhorst aan de Lange Straat in Noordwijkerhout. Oké. Okay. Lange Straat 3, dus hè. ga daar naartoe en laat je informeren hoe, hoe dat eruit komt te zien. Misschien zijn er wel animatiefoto's van. En kan je even goed nog wel tussen de molens door de zon zien zakken in de zee. Kijk, nou is, dat is maar een vraag, hè? Want het weer ja. wordt niet geweldig. Um, wat ik nog een, een berichtje had dat. Uh, er is vanavond ook een speciale voorstelling van de Babbelwagen in Hotel Faber aan de Kostverloorstraat. Ton Drommel, technisch ondersteund door Bert van Beek, zal dan nog nooit getoonde foto's en dia's van Oud-Zandvoort tonen. Uh, het begint om 8 uur. Entree is zoals te doen gebruikelijk bij de Babbelwagen. Gratis. Dus u kunt ook nog reserveren via Marcel Maaier via 06... 1383-7000. Wat een mooi telefoonnummer. 1383-7000. Oh. Fantastisch. Ja, dit is wel echt... Uh, ja, je hebt gelijk hè. Nieuws uit Zandvoort. Ik heb ook nog iets goed nieuws. Op 30 november geven de fietsbonden Bloemendaal en Haarlem een bescheiden feestje namelijk. De oh, ze gaven een bescheiden feestje. Namelijk het fietspad naar uh, Kattendel. Dat dreigt te verdwijnen. Mag toch blijven. En uh, ze zijn meteen maar even doorgestoken En ze hebben gezegd van... Uh, ...mogen we het fietspad ook opknappen... ...want het is in slechte staat. Het okay. zou dicht gaan, nou, maar nu uiteindelijk... ...ze hebben handtekeningen... Uh, ...handtekeningen van 1700 aanhangers hebben ze aangeboden... ...dat het pad moest blijven... ...en uh, hopelijk gaan ze nu uh, zeg maar aan de gang... ...en ze hebben een taart erbij gedaan... ...en ik zie dat die man die de taart in, besla in beslag heeft genomen... ...of gekregen, dat hij wel taart lust. Dus Heer, dat komt wel wie goed. is de man die de taart snijdt op zondag? Ja, dat is Piet Veel. Dat is de vraag nou. Hij is heel blij met de taart. Hij, heeft, hij, is, hij kijkt wel bedenkelijk bij, zo van... Je weet dat ik wil afvallen, dan geef je me een taart. Ja, precies. He? Je ziet toch dat ik al flink aan de maat ben? Dan geef je me een taart en wil je me daarmee paaien? Dat zullen we nog wel eens zien. Hé? Oké, okay, ik heb normale, ik, rustig man. Nou, sorry. Ik heb nog een laatste agendapunt van de gemeente. Op dinsdag 13 december ja? is er in het raadhuis, in de raadzaal, is er. Uh, een soort uh, ronde tafelbijeenkomst. Ja, we, net we uh, In de middeleeuwen zitten, de ja. ridders van de ronde tafel. Maar daar uh, is het, uh, je kunt de mening laten horen, want door een juiste inzet van het huidige groenbudget is de gemeente bezig de groenbeleving ja. te vergroten. Nou, dat lukt wel met de kerst, dacht ik zo, want er staat overal een tegen, uh, een boom tegen een lantaarnpaal. Oh, je kan je mening laten horen tijdens de ronde tafel, zodat de raad weet wat er leeft onder de bewoners. En dit kan meenemen in zijn overwegingen bij het vaststellen van nieuw beleid. De bijeenkomst wordt ook via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden. Oh. En uh, ik ben wel verbaasd, dat staat aanvang 21 uur 15. Ik vind dat een beetje laat, meestal is het 8 uur. Dus kijk nog even op www.zandvoort.nl of de tijd tij tij juist is. Dus ik heb het wel daarvan afgehaald. De tijd is juist. De tijd is daar. Oké, okay. nou, eh. Uh... Zo is de kerstman, Santa Claus. Zover het nieuws uit Zandvoort. Oké, okay, nou, tot zover. Tijd voor de Jolandekeuze. Ja. Dat is dit keer Dineros. De magische muziekmix met Wilco en Jolande. Reflections. mirror <middels> my Zo, dat heb je met dit soort muziek. Sorry, dan zit je echt helemaal terug te denken aan het uh, afgelopen jaar. Ja, wat, is, wat, is nou, wat heeft nu het meest indruk gemaakt afgelopen jaar? Ik weet het. En dat is? Japan, met die enorme Was dat afgelopen tsunami. jaar? dat was dit. dit ja, toch? Ja, ja, je hebt gelijk. Ja, dat heeft zop... wel heel veel indruk op mij gemaakt. Dat is waar. Ik, ik moet zeggen dat, uh, uh, dat dat winkelcentrum, maar dat was vorige week, dat uh, wat helemaal gesloopt moest worden. Dat waar ze nog steeds mee bezig zijn. Ja, in Heerlen. Uh, heren. Ja. Dat, dat, of Heren was het een heerlen? Heerlen. heerlen. Ik ben er volgens mij nog geweest. Ik ben al een paar keer op vakantie geweest. Ja. ja, precies. Je bent gewoon weer niet goed geïnformeerd. Ja. Nee, dat klopt. Dat was ik ook niet. <laughs> Peter sorry. Peter altijd scherp. Ja. Zit altijd ja. onder knoppen knop. als je even iets vraagt dan zit hij meteen bovenop je nek ook gewoon. Nee, heren, ik vond dat echt zo. Wat een weggooien van kapitaal is dat? In deze tijd dat je denkt niemand mag nu weer naar binnen toe, want stel je voor dat hij net inzakt, ik zou er echt zo link om worden, je. dan heb ik daar wat mooie spullen staan en dan moet er gewoon alles wordt op de wagen geladen gewoon. Ik zou er s'nachts inbreken. Nou, ik heb wel het idee dat degene die misschien weten wat er in die winkels ligt. Stel je voor dat het een computerwinkel is. Ja. En dan wordt het weggehaald En dat gelijk s'nachts echt als raven dat ze erop af uh, En zonder een, een hek omheen, niet eens een mooi design hek, nee. nee, dat was een gewoon normaal hek. <lacht> niet eens een uh, hokkelse Nee, dat je denkt nou, daar ga ik niet naar binnen. Want want als ik daar naar binnen ja. gaan, dan kom ik er niet meer uit. Nou, ze moeten het voort dan elke trash uh, hack noemen. Maar ja. ja, die brilletjes in het midden, dat was, uh, dat was niet helemaal uh, joven. Die brilletjes? Ja, dat, uh, dat zag je dus bij die. Uh, dat, uh, Tafellaken. Oh ja, die, uh, okay. dat vond ik echt een elke yeah. bedoel, Overal. Yeah. Vroeger had je toch ook die Engelse series over. Uh, uh, niet mesh, maar ook zo'n serie over mannen die uh, gevangen zaten in India of zo. Ja, die of, ze of van de... moeder, wat is het heel? Ja, hey. ja. Oh joh, shut up! Maar als je daar dus wel een serie over wil maken, mag je dan een serie maken over uh, mensen die in een barak zitten? Maar ja. dat weer niet hoor. Dat is dus de nou, vraag dat, Waar ligt het Waar is de grens Ja, ja, ja daar heb je, Kijk zo Dat is weer een andere Nieuwe insteek Dat ja. vind ik wel weer grappig Ja je hebt gelijk je, Want ik bedoel Al wat het wat heet Het ging over India Maar je had ook nog zijn andere serie Dits. Maar Coldits, dat was dan ja. wat serieuzere serie ja. natuurlijk En Mesh over, En Mesh Ja Dat is ook heel veel humor Nou dat werd toen niet zo goed ontvangen In de jaren 70, 80 hoor ja. Dat, ja, ja dat, maar goed Daar zat wel heel veel zwart de humor Killing in Killing Fields had je ook die, Dat was ook zo'n film Die was ook ah, maar, zo indrukwekkend Ja, nou? en nu gaan we de serieuze kant op Ja, dat ja. is de kantelpunt dan Killing Fields En die had later ook nog zo'n andere film uh, uh, Platoon ja. Heftig, Oe, zeg dat soort dingen ja, Nou, ja, nou de, ja, die ja. werden in Amerika niet zo goed ontvangen nee, Daar ja. hebben ze liever een Santa Claus film Maar dat het is wel dat wij niet vergeten Het gaat er dus wel om Dat wij dus niet vergeten Dat dat gebeurd is En dat is natuurlijk Hij had het zo moeten brengen, die man ja had er even een naam te denken in plaats van de gezien, Nou, ik ga je even de hippe vogel laten hangen. Ha. Hij werd er mooi in geluisterd. Twee keer zelfs nog. En de tweede keer stap je er weer in. Ja, gewoon. precies. precies. En, en dan zeggen we zelf van, Ja, maar ik maak, ook, uh, ik maak ook een soort taalverkleed met allemaal uh, kakkelakken erop. En mensen met smetvrees, die hebben er ook wel last van dan. Ja. Uh, dan denk je, hé man, dat is iets anders. Ja, kijk, het had ook gekund uh, van uh, zo'n oogkliniek. Dat die dan zo'n kleed neerlegt. Van ja, al die brillen zijn niet meer nodig. Hoe vind je die? Ja, dat was het kleed. Dan had je dus een uh, Cold ja? En dat hij idee, inderdaad, van die wachthorens. Ja? Of gevangen gevangen zijn. Ja? In het midden al die brillen. Dan kun je zeggen, van ja, dat dit kan er ook van een oogkliniek. Dat al die brillen zijn die, die meer nodig. Dat ze allemaal gelezen zijn. Jezus. Ja, ja, ja. Het, het gaat je nog, je nog steeds over. Als mensen inschakelen, denken we. gaan het over de, over de wereld rijden door die kunsten. Of die designer die. Met die Holocaust-hek uh, Holocaust, uh, <laughs> ergens omheen wilde bouwen. En die wilde het ja. uit de context halen. Zoals. Ik kan me nog herinneren dat. We hebben ooit een CD uitbracht. En in het hoesje, wat een beetje vaag was. en een beetje echt experimenteel. Er stond in met de tekst uh, We don't have butter, but we have guns. Dat vonden ze wel een leuke kreet. Maar dat was een kreet van de nazi's. Echt waar? Hè? Dat hadden ze geen ergens... boter, maar wel geweren. Ja. En daar hadden ze zoiets van uh, dat vonden we wel een leuke kreet. Dat klinkt lekker agressief. Ja, ja, en, en later kwamen ze erachter dat van de nazi's. Dan hadden ze zoiets van, uh, ja, maar wij hebben het uit een context gehaald. En wij bedoelen het op een andere manier. Ja. Toen? Maar ik zal nooit vergeten dat ik toen boeken las over dat uh, toen uh, net uh, de, de Duitsers binnengevallen waren in Nederland. Ja? En dat er gewoon Duitsers waren die kochten een pakje roomboter en die aten het gewoon zo op. Omdat ze het uh, zo lekker vonden. Oh. En doordat je het zegt, we don't have butter, but we have guns, dan denk ik, oh, dan moet ik daar gelijk aan denken. Ja, dat is waar. Nou, nou, even serieuze dingen die gewoon echt uh, ons bezighouden nog namelijk. Uh, Vervolgen Britten klagen namelijk over de schuimkraag van hun bier. Volgens de vakbonden G en B worden uh, pup, uh, uitbaters door brouwerijen en uh, bierketens Aangemoedigd de pinten uh, zo te tappen. Dat er nog even een flinke schuimkraag op uh, komt. Want ja. dan zijn ze namelijk lucht aan het verkoop. En dat is goedkoper dan pintjes. Ja, maar ja, het leuke is. Ik ken namelijk iemand. Helaas is je maar Die zat te vertellen van ja, dan kom ik in Engeland. Ja. En dan uh, had ik een biertje. En ik dacht nou lekker. Zit gewoon twee vingers schuim op. En die man. Oh, oh nee, sorry. Ik zal nog even bijtappen. Zodat hij helemaal geen schuim meer had. Nee. En dat is inderdaad. Wij zijn heel anders dan de Engelsen. Wij hebben zo van nou, doe maar lekker. Ja. Maar ja, ik zag gisteren ook van de politie op hier in Engeland. En er was een van, ja, die had me twee beerders op. Ja, hallo. Dat zijn wel van die grote jongens, hè? Ja, precies. <laughs> en daar ben je wel hartstikke dronken van, natuurlijk. Ik kan hier zeggen echt een voetbalclub mee de nat ja. gooien. Um, ja, nee, ik, nou, vindt, ik heb uh, nog een artikel ook over verslavingszorg van Jellinek. Want we hebben het nu toch over bier drinken. Mm, nee. Eerstmuziek. Eerstmuziek. Eerst muziek. We hadden het over kerstnet. Jij vond die plaat namelijk van Dineros kerst. Ja, ik hoorde toch een beetje die, uh, ja. die kleine jingle bell hierin. Nou, ik vind dit ook wel een beetje een kerstplaat. Absoluut. Een beetje een alternatieve kerstcd CD, ik ben al langs, maar een langzaam aan samenstel. is best nog wel lastig hoor. Someday with you, Jeremy. I met you a few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 Jeremy, en uh, die leuke plaat. Someday uh, with, the, with you. Ja, we zaten er een beetje na te praten over dit soort sfeervolle muziek. En we kwamen op een of andere manier komen op Edward Sharp. En de Magnetics Zero's plaat die we 2,5 jaar geleden voor het eerst drijven. En die nu echt ontzettend groot is geworden. En ik heb al eerder geroepen: Als je dat op YouTube googelt, dan krijg je echt een soort musical aan muziek gewoon. En het is een soort Jezus-persoon. Die dan onder andere door de woestijn heen loopt. Muziek hier op de okay. achtergrond. En uiteindelijk wordt hij in een gevangenis gegooid. En ook ditje de geluiden erin. Het is echt theatraal. Het is, doet een beetje een Disney's superster Superstar uit de jaren... Weet je wel, die, die de remake die ze ooit gemaakt hebben. Het is uh, iets uh, melodramatisch. Laat het even op de achtergrond horen. Heb jij nog een bericht die je bij aansluit? Die hierbij aansluit? Deze een beetje een relax relaxed bericht? Ja. Uh, ja, nou, ik wil het over van Jellinek hebben, want het kan niet met die muziek natuurlijk. Hè? Nee, waarom niet? Nee? Oh, oké. Okay. Het is ook wel een, een beetje psychedelisch verslavings... dan. Hoor. <laughs> ja, verslavingszorginstelling Jellinek zag het aantal cliënten de afgelopen weken flink toenemen... Oh. ...vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. En door de invoering van de eigen bijdrage per 1 januari 2012... ...meldden cliënten zich nu al aan voor een behandeling... ...om daarmee de eigen bijdrage van 200 euro te ontlopen... Ja, in december is natuurlijk altijd een minder drukke maand. In januari zien we vaak een groei, omdat veel mensen het nieuwjaar goed willen beginnen. Ja. Maar uh, nu zijn ze gewoon in december al bezig, zodat ze volgend jaar uh, uh, niet dat geld hoeven te betalen, weet je wel. Dus uh, als je eenmaal erbinnen bent, hoef je dat niet meer uit je eigen bijdrage. Ik zal maken. mijn vrouw eens even informeren over die werk bij Jelinek. Ja, precies. Of dat echt zo over meer cliënten komen om uh, ja, toch. Uh, je had het toch ook over die dove festivals en zo? En toevallig zag ik van de week. Uh, een, uh, daar was jouw vrouw altijd bij bij die dove feest, Ja, Ik ben zelf één keer mee, mee geweest. geweest. En dan blijkt dus inderdaad. Uh, ze hebben daar ook van die trilplaten op de grond. En dan kan je de muziek beter horen en voelen. En toen zei ook een man van. Deze feesten zijn nog veel leuker dan de gewone feesten. Dus uh, hij kan niks horen. Maar ze kunnen ondertussen met elkaar communiceren. En die trillplaat, hij zegt. Nou, die moet gelijk bij de gewone feesten er ook bij. Ja. Helemaal geweldig zeker. Die hele muziek gaat door je heen. Ja, je krijgt last van. Je, als je te lang op. Je hebt namelijk zo'n verhoogde En dat, dat, wat jij zegt, ja. dat trilt. En als je dan, zeg maar, te lang erop staat. Dan krijg je toch last van je lichaam. Je voelt het trillen. Het is net als zo'n trilplaat. Ja, dan je, je voelt het een beetje te lang op, hè? Nee, precies. En het grappige is, je hebt heel veel geuren daar natuurlijk. Dus dat is ook ja. apart. Uh, ja, het is wel een belevenis. Het is sowieso, ja. maar als je dan in de Foyer staat. In de, in de, in de, buiten de danszaal, ja. waar er geen muziek is. Dan hoor je ook niemand praten. Nee, dus ik is het is helemaal is stil. stil. Ja. En dan kijk je om heen en staat iedereen te gebaren. Het is echt, dan voel je gewoon een. Nou ja, ik wil niet zeggen een buitenlander, maar dan voel je echt een buitenstaande. Die denkt van, ja, wat apart, weet je wel? En dat gaat zo ra razendsnel hoe ze met elkaar communiceren. En gelaatsuitdrukkingen en zo, het, uh, ja. Het is apart. Maar goed, de verslaving is onder de, de, de, de dove en slechte horen wel wat groter. De kans is groter dat je het krijgt, ook omdat je namelijk... Uh, je, ben, je, je mist toch een stukje communicatie. Als je doof bent? Als je doof bent. Maar die man, die zei juist van... Uh, ik, ik, ik, heb, ik voel mezelf eigenlijk uh, uh, gehandicapt... Omdat ik veel minder manieren uh, en zintuigen gebruik dan, dan dat zij gebruiken. Dat is een goeie, hè? Dat is een diepe, mm, diepe denker. Ja, hier moet ik even over nadenken. Ja, ja. Nou, nee, ja, dus nee ik, uh, als ik mijn vrouw erover Of hoort... je vindt ze zielig gewoon. Jij vindt ze gewoon zielig. Ik vind ze niet zielig. Nee? De over. zijn helemaal niet stilig hoor. Nee? Ze zijn echt zo bot als wat ook gewoon. Heel directe communicatie. Ja, maar ze hebben, hebben niet dat... veel woorden om fel vuil te maken. Dus uh, dan moet je Nee, uit... het is vrij direct ook waar ze het over hebben. Geen vage lul. <lacht> <lacht> dus, <lacht> nou goed, Zelf even een stukje over uh, Jellyneck. Ja. Op de achtergrond nog Edward Sharp. Het is dus echt okay. maffe muziek. Misschien kan ik nog een klein stukje laten horen. Je hebt eerst een instrumentale versie en dan wordt er in wordt er, wordt er gezongen. Hard, of niet? Nee, het wordt niet stoeihard, maar het is een heel aparte Laat manier van zingen. En een achtig dit. Kist over Babylon. Zoveel, stukje cultuur in de radio. Edward Sharp en een Magnetic Zero. Ik kan blijf er blijven gewoon problemen mee hebben om het uit te spreken. Dit heet Kisses over Babylon. Kijk even op YouTube, het is vage muziek. Het heeft iets... zeros? Ja. Oh, het is dat niet zo moeilijk uit te spreken? Ja, oké, dat op is op Ja, Magnetic Zero's. Oh, Ma magnetic. Magnetic. magnetic Zero's. Magnetische nullen. Ja, nou goed. Uh, kijk even op YouTube, het is echt een soort muziek waar je in terechtkomt en het is vage. Dit is dezelfde. Plaat, dezelfde groep als Home, hè, die overal wordt voor ja, overal wordt IKEA, gebruikt. Ja van Ikea, maar ik vind het ook een heel gezellig liedje. Ja, dat, dat is echt, dat je denkt van, ik ga vandaag winkelen. Ik heb er een peste ekel aan. Oh. Maar nu krijg ik er zin in. Ja, maar ik ben ook zo blij voor Zandvoort. Want uh, wij hebben de trein in Amsterdam. En die gaat altijd. Uh, en het wordt nu een sprinter. Maar ja? die gaat nu voortaan automatisch stoppen bij IKEA. En daar ben ik blij om. Dan heb ik zo van. Zondagochtend. Ik ga daar ontbijten. Gezellig. Ik kan zeggen voor een eurotje even, Ja. En, nou ja, en, dat de is een okay. erbij. Je bent wel 22 kwijt. Dus voor uh, heen en weer met de trein. Ik heb dan korting. Snaps, maar het is wel de leuk de. om gewoon uh, lekker uh, even te winkelen op een zondag als ze open zijn. Dus, ja, precies. Zonder al te veel moeite. En, en, u... en je bent daar gat hier in Zondag. Want anders zit zo tegenaan denk, wat moet ik daar nou nog doen en dan ben je er toch even uit geweest nou ik moet zeggen de laatste tijd af en toe ga ik op zondagochtend ga ik spelen in de sportschool. Ja, daar nou gaan we over niet. Dat is zo bizar. Dat is Het is echt lekker. Sporten. Ja, gaat allemaal Helemaal van, in dame. de je ja, nee, Iedereen is heel relaxed. Ja. Ik heb nog een leuk bericht. Er is een bejaarde geweest. En die uh, was 79 en die moet zijn rijbewijs inleveren. Want er staat, hè, zenuwen, hartklachten, en medicijngebruik, maar vooral toch het totale gebrek, het echt totale gebrek aan controle over zijn auto heeft de politie in Den Haag er toe bewogen om, om het rijbewijs in te vorderen van deze man. Want hij stond dinsdag met zijn auto 100 meter voor een afzetting op op de Prinsengracht, blijkbaar in Amsterdam, denk ik wel. Of is er ook een prinsgracht in de naam? Weet ik niet. Ja, maar het lukte het hem met voorstel. geen mogelijkheid om de auto zelf weg te rijden. Ja. Hij kreeg hem niet in de juiste versnelling. Botst op de stoeprand. Raakte zelf een aantal geparkeerde fietsen. Ja, de man was wel heel wat zenuwachtig. Ja. Maar de politie besloot wel, dus ook dat het verstandig was dat hij maar geen auto meer reed. <laughs> en voordat hij zijn rijbewijs mogelijk terugkrijgt... Ja. moet hij eerst een rijvaardigheidstest gaan doen. Wat een goed idee, zeg. Maar ik denk dat ze het wel vaker moeten doen hier en daar, hoor. Dat kan helemaal geen kwaad. Ik zal zeggen... Op de fiets is misschien niet eens een slecht idee. Ja, nee, dat is waar. Alhoewel, nou goed. En uh, dan uh, valt hij weer om, want dan rijden ze zo langs dat ze, ze omvallen. Dat had mijn vader altijd. Ja? Als, als ik naast hem reed, dacht ik van, jee, maar wat rij je langzaam. ja, misschien doe ik het inmiddels ook hoor. En, en moest je hem, regelmatig moest je hem dan weer rechtop zetten en een duwtje geven en dan reed hij nee. weer. Maar dan reed het, oh, nee, bot, nee, nee, nee, om. nee. Volgens mij was hij toen 55 of zo in die tijd. Ik was een jaar of vijftien. We reden naar Heemstelen, maar ik vond hem zo langs rijden. rijden. Oh. Oh ja, heb je geen touw gepakt hier denkt, ik ben er gewoon een touw op, vast, man. Trek hem op vooruit, kom op, nou. Ja, hij had gewoon geen conditie. Oh, goed. Ik zou een paard pakken, dat zou ik persoonlijk doen. Oh, heerlijk. Ja. Nog even wat nieuws over een kat die uh, geen uh, 18 tenen heeft, maar 26 tenen. Wow. En uh, die kwam van de straat af. En die zat in een dierenasiel in uh, Greendale. Dale, En uh, die wordt nu zeg maar, het, uh, het plaatje om wat meer geld binnen te slepen. Want Greendale moet worden verbouwd. Dat die, die, die, dierenasiel. En dat uh, gaat hij bekostig. Want nu kan je zeggen, per teen kan je geld overmaken. Oh, oké. Okay. Dus dat is heel creatief. Ja, ik zie het hier. Een kleine ja. donatie van 26 dollar. 1 ja. dollar per teen. 1 dollar per teen. En okay. als je dat nou doet, dan zijn die dieren weer helemaal onder de pannen enzo. Ja, ik maar zie idee. hier zelf dat al 80.000 dollar is opgehaald. 80.000 50.000 dollar? De rond de 50.000 dollar werd ingezameld door de 26-dollar-donaties. Zo. Nou, die zijn, die zijn klaar. Nou, ongelooflijk. Tot mijn spijt deel ik u mee dat het programma Toebak Leeft is afgelopen. Helaas. Wilco stapt in zijn auto. Jolande springt op de fiets. Tot volgende week. Ciao. Doei doei. DFM wenst u allemaal fijne dagen en een voet.